Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeesters willen dat er toch een landelijk vuurwerkverbod komt. Vorig jaar was er met Oud en Nieuw al zo'n verbod... om te voorkomen dat de ziekenhuizen het niet meer aankonden. Gisteren lekte uit dat het kabinet dat de komende Oud en Nieuw niet nodig vindt. De burgemeesters roepen op om toch met een verbod te komen. Want zonder vuurwerk komen mensen ook minder snel in grote groepen bij elkaar. En heb je minder coronabesmettingen, zeggen ze. Ook verpleegkundigen willen een verbod. Iedereen die nu als extra in de ziekenhuizen komt, is gewoon één patiënt veel. De druk is gigantisch groot op dit moment. En alles wat we kunnen voorkomen, moeten we ook echt voorkomen op dit moment. Gemeentes kunnen wel zelf met een vuurwerkverbod komen. In Capella aan de IJssel is een loods in vlammen opgegaan. Binnen stonden elektrische deelscooters. De bewoners van 50 huizen in de buurt moesten voor de zekerheid naar buiten. Twee van hen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Als je na je eerste coronaprik een allergische reactie kreeg... is het toch verstandig om een tweede prik te nemen, zegt een vereniging van allergieartsen. Tot nu toe werd dat afgeraden, maar volgens de artsen blijken de klachten... in de meeste gevallen vooral door de spanning te komen. De gevangenissen in ons land hebben veel te weinig personeel... 30 gevangenissen trekken erover aan de bel, zoals deze in Zaandam. We verliezen onze mensen. Het loopt over de schoenen. Het is, uh, we moeten meer doen met uh, minder mensen en dan krijgen we de uh, verzuim overheen. We hebben vacatures. Maar redt het gewoon niet meer. Zo simpel is het. Ze zeggen dat daardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Ook bij jeugdinrichtingen en klinieken met psychiatrische patiënten speelt het probleem. De vakbonden dreigen met stakingen als het personeelstekort niet snel wordt aangepakt. Het weer wordt een grijze dag met soms een beetje motregen, wel zacht, 13 graden. En morgen net zoiets. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB.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 En hield ze bij me. Ging door hete vuren. Al die avonturen. Toen jij niet bij mij was. Zag dat het aan mij lag. Ik wil niks meer horen. Jij bent mij verloren. Als ik jou nu tegenkom. Zeggen we dan hij. En daar blijft het bij. Of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 Troost in jou met mijn zekerheid. zeg jij ja, je wil niet meer. Cannot believen it. Zeg mij wat de deal is. Geloof niet dat het real is. Weet ik liet je achter mij. Pijn, let me healing. Als de ruimte niet is, doe explain what I feel. wat de truth hurry, feel. Met de tijd je al ziet. Zou ik fout in de Wat denk je dat ik speel? Ik heb love en ik wil. Met je zijn, ik believe me, Als ik jou it. nu tegenkom, zeg er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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vorige week zijn in Nederland fors meer mensen overleden dan werd verwacht. Er overleden ruim 3750 mensen. En dat betekent een oversterfte van bijna 850, meldt het CBS. De autoriteiten in het westen van Spanje zijn op zoek naar een groep van 14 Nederlanders... die er vandoor zouden zijn gegaan nadat zes van hen positief waren getest op corona. En in Capella aan de IJssel is een loods met elektrische deelscooters door brand verwoest. Ook het pand ernaast is in de as gelegd. Vanwege de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert verstuurd. Het weer, het is bewolkt, lokaal valt er een bui. Het wordt 13 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind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 Perfectie toch, het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie, toch? Maar de reden dat ik van je hou: het is je lach en je huilen en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven, deed ik iets vat en je bent bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik, om wilde jongen ben ik. Wil jou heb ik de mannen altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen.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 niets verwijt en leeft zonder spijt. Said that we would thank him later. Our day he was solid as a rock. But by eight o'clock, we'd be grumbling. One night, my brother Joe, me, down the family. I'm Mm -hmm. You're good